Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brexit wordt opnieuw uitgesteld, dit keer tot uiterlijk 31 oktober. De regeringsleiders van de EU-landen hebben daarover een akkoord bereikt... met de Britse premier May na urenlang overleg in Brussel. Als er voor 31 oktober een brexitdeal ligt waar ook het Britse parlement achter staat, dan kunnen de Britten ook al eerder uit de Unie vertrekken. Volgens EU-president Tusk is deze flexibele periode lang genoeg om tot een oplossing te komen. Premier Rutte is blij met de afspraak. De geruchten over een staatsschep in Sudan worden steeds sterker. Het leger zegt op de staatstelevisie dat er binnenkort een belangrijke mededeling komt. De radio draait marsmuziek. De laatste tijd is er steeds meer protest tegen president Bashir, die al 30 jaar aan de macht is. Vanochtend heeft het leger op belangrijke kruispunten militaire voertuigen neergezet. Chinese oud-medewerkers van chipmachinefabrikant ASML... hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek. De daders zouden hooggeplaatste medewerkers zijn geweest... die indirect banden hadden met de Chinese overheid. De Chinezen werkten op de afvestiging van ASML in de VS... en hadden jarenlang toegang tot het interne netwerk. Ze maakten daar onder meer software, broncodes... en geheime gebruikershandleidingen buiten. Kim Jong Un zegt dat hij landen die Noord-Korea sancties opleggen een serieuze slag wil toebrengen. In een toespraak op een partijbijeenkomst noemde hij geen landen bij naam, maar hij deed te verwijzen naar de Verenigde Staten. President Trump praat vandaag in Washington met president Moon van Zuid-Korea over het kernwapenprogramma van Kim Jong Un.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 And made a list Of all the things that we had Down the backs of the table Tought to stubs in your dark is yeah. in yeah. This is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 go to the beach.